Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het nieuwe zorgsysteem verdwalen steeds meer mensen in de regels. Belangenorganisaties als de Patiënten- en Cliëntenfederatie... en de Oudere Ombudsman krijgen steeds meer klachten... over onterechte doorverwijzingen, onvindbare dossiers... de steeds groter wordende papierwinkel... en medewerkers van helpdesks die te weinig weten. Sinds januari zijn verzekeraars, het Rijk en gemeenten ieder verantwoordelijk voor een deel van de zorg.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 De Nederlandse bank vindt dat ABN Amro te weinig doet om corruptierisico's te verkleinen, schrijft het Financiële Dagblad. De kritiek richt zich onder meer op de relatie van ABN met het Russische olieconcern Gunvor. In een rapport van de DNB staat dat ABN Amro de signalen over corruptie, die al jaren rond deze klant hangen, negeert. Gisteren besloot minister Dijsselbloem de beursgang van staatsbank ABN uit te stellen. Hij noemde daarbij de loonsverhoging bij de top van ABN Amro als reden, maar sprak ook van een paar kwesties bij de bank. Yeah. <sighs>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 Met, Met nu. nu. Toebak Leef. Toebak Leef, wat een onzin. Het nu nog een grote ook hier. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak Leef. Holding out, she knows what I'm about. I start to play the silent card. You make this easy or you play me like a shark. Arms holding, nose to the floor, it's got to be a leap of faith I wish somebody pushed me that way, I'd know who to blame When we go out tonight, I'll be looking so far past the glass Come first, I've got a black belt in doubt. I get claustrophobic all these open doors around. Still, the the hardest to ignore. Never felt this light before. I took off my sunglasses and waited for the words. So When we go out tonight, I'll be looking so far past the flash and light. van dit rijden Toen Toppak leeft op de radio. Een klassieker voor hem. Hij heeft zoveel andere leuke platen gemaakt. Maar hier, hier is hij mee doorgebroken. En het is vandaag 28 maart. Zeg 28 maart. Wat gebeurde toen nou allemaal door de jaren heen? We nemen het even een beetje door. 28 maart in 1964. wel. toen ging voor het eerst Caroline... Radio Caroline uitzenden. En uh, dat gebeurde uh, voor de kust. Uh, uh, dat is allemaal begonnen met uh, Ronald O'Reilly... Dat was de, de belangrijkste oplicht, op, oprichter. Geen oprichter, maar oprichter. Hij was manager van Georgie Fame. Dat is een artiest. Hij was daar manager van. En hij, het, voelde, het was wel moeilijk om platen van Georgie Fame op de radio te, te krijgen in Ierland. en In Engeland. Dus uiteindelijk heeft hij zelf een, een station... Ont, uh, ontwikkeld. Caroline, en daar konden ze zeg maar plaatjes van Georgie Fame draaien. En het maf is, ze hadden vroeger bij de BBC hadden ze needle time. Dat betekent dus platentijd. Uh, en ze hadden ongeveer 30 minuten per week om plaatjes te draaien. 30, 30 minuten maar. per week. En daar werden dan plaatjes gedraaid, ook wel eens s nachts werd het ook gedaan. En dan werd elke keer hooguit twee minuten voor één plaat gedraaid... om weer een volgend plaatje te draaien. Want was toen nog echt talk radio blijkbaar. Dus uiteindelijk, Radio Caroline is actief geweest van 1964 tot 1990. Ja, en sowieso voor radio was het een, uh, is dit een uh, grote dag. Want uh, in 1914 werd de eerste radiouitzending in België uh, gepresenteerd. En in 1992 werd Radio Donna, wel een van de, was een van de grootste zenders van, uh, van België. Ja? Alleen die is in 2009 zijn ze ermee gestopt. Ze zijn overgegaan in een andere zender. Ik weet even niet. Studio welke Brussel zijn... volgens mij zijn ze overgegaan. Radio Donne, hoe klonk het ook alweer? En ze hebben van allerlei formats geprobeerd... om uiteindelijk toch wel populair te blijven bij de luisteraar. Dat lukte niet. En uiteindelijk uh, hebben ze het afgesloten. Maar dat... Was het uh, 1994 of zo? Uh, nee. 92. 92 zijn uh, uh, uh, ze ermee gesloten. Nee, sorry. Dat zeg ik. 2009. 2009 van, van, zijn daar net. 92 tot 2009. En oké, okay, ik moet ook nog even... de leuke tickets van Radio Caroline laten horen. Radio Caroline. Altijd leuk om even terug te laten. Zelf luisterde ik niet echt heel erg veel naar Carolina. Ja, luisterde er s'nachts naar. Ja, echt waar? Maar weer... nou hadden ze dan uh, van die liedjes, tussen en zo. Oké, okay. Radio Luxemburg uh, was meer van. 50 Ways to Leave Your Lover, dat was toen net een nummer. En dat luisterde je s'nachts. Oké, okay. nou, ja. andere dingen die speelden op 28 maart zijn... Ja, in 2007 had je de officiële opening van de Grand Canyon Skywalk. Ja. Dan denk je, wat is dat? Maar dat is die dat een beetje een enorme... Uh, ja, maar het maffe het maf is... Brugachtig iets wat uh, daar op de, in de current Kenny staat. En dan sta je daar boven ja, dat ding zo. zelf. Een het glasplatform. Ja, maar, is... glas ja, hallo, maar vol, dit hadden we vorige week ook. Het grappige is, ze hebben het verkeerd gelinkt. Want als je nou maar kijkt, oh, uh, is ja. het 21 maart. Maar ze hebben het gelinkt aan 28 ja. maart. Dus het is iets apart. Ja, mocht je het gemist hebben vorige week. Je kan daar gewoon zeggen maar, weet ik veel hoeveel kilometer. Nee, die kilometer, hoeveel honderd meter naar beneden kijken. Ja, door het is een, glazen mensen met hoogtevrees, dat is dat voor hun echt nog ja, dan. Ja, mij krijg je er echt niet op. Nee, nee. het is uh, <laughs> ja. echt bizar. Oké, okay, andere dingen. Ja, de Cornelius Et Etrun Eret, okay. Eret, Eret. Eret, Eret, zoiets dergelijks. Uh, vraagt ook Troy aan in 1905 op de fax. In 1905. Ja, en het maf is, als je daar verder in gaat lezen... kom je erachter dat het eigenlijk al in 1860... In 1870 hebben ze al iets ontwikkeld waardoor ze zeg maar, uh, iets kunnen kopiëren op afstand. Dat ze met stroom door een soort papiertje heen zeg maar, uh, de kleur kunnen veranderen. Waardoor uh, het was toen nog niet helemaal goed uitgewerkt. En uiteindelijk, uh, uh, 1960 werd het beter, 1980. En uiteindelijk dus in 19... uh, 1905 was het uh, helemaal klaar. En toen was het echt de faxmachine compleet. Nu, uh, nou straks kan je faxen met een 3D-printer misschien. Nou, nou, zeker. Misschien is dat wel een van de oorsprongen van dat het met de fax uitgewerkt is. Dat je daardoor misschien die 3D-printers hebt. Voorzien. Ik hoop wel dat de kwaliteit dan wat beter is dan bij de fax. Oh, wij was. faxen nog wel eens op mijn werk. Ja, nog van die klanten echt, die willen faxen. Ja. Ja. Dus echt, uh, en wij hebben dan een, uh, een digitale fax staan. Maar dan krijg je zo'n dingetje binnen. En daar zitten echt elk stofdeeltje wat erop zit, dat zie je. En, uh, dus ah, echt een retro. Of dit ja. water heeft gelegen. Ja. He? Het duurt ook bijna heel veel minuten voor een pagina ja. dat het uh, ja. erheen gaat. Dat is echt al wel weer grappig. Maar je mo moet je voorstellen... En het kost geld. Dat ja. vind ik het bizarre. Waarom faxen we de mensen nog? Ja. ja. Ja, omdat je toch iets tastbaars in je hand hebt dan. Ja. Het ja. lijkt net of het, of het blaadje helemaal overkomt. Maar moeten uh, moet gewoon uitprinten, klaar. Goed, in, uh, in 1946, op deze dag, werd hij geboren. Wubbel Okkels, Nederlandse natuurkundige ruimtevader, piloot en hoogleraar. Hij, uh, hij is ook uiteindelijk de ruimte gegaan in 1985. En uh, hij is uiteindelijk natuurlijk een wereldverbeteraar. Hij is ook een beetje een uitvinder. Hij wilde allerlei dingen verbeteren. En uh, uiteindelijk uh, is dat hem ook wel gelukt. Hij heeft dan ook zo'n zo boot ontwikkeld. Die helemaal, zeg, milieu uh, neutraal was. Ja. Uiteindelijk die is ook nog weer gesloopt. Dat was echt heel en een, uh, ziek ook, gewoon ook. Ook nog zo'n bus die helemaal uh, uh, CO2-neutraal reed. Ja, ja Had echt een heel, heel ja. raar ding was dat. Ja. Maar heel futuristisch. Dus maar helaas, hij is inmiddels overleden. Hij is overleden aan maar, kanker. Ja. Hij heeft een, uh, hij heeft een mooie boodschap gebracht. Zeker, en echt op het laatste moment heeft hij ook nog een boodschap laten, rond laten gaan op internet, en daar heb ik een fragmentje van. Je verluisteren. We humanity is so strong that we can save the earth. Humanity is so strong that we can save the earth. Dat was zijn one liner. En ja, het was echt emotioneel om dat te zien. Ik heb er even naar zitten kijken. En ja, hij is gewoon echt in zijn laatste uren zit hij ook gewoon. Helemaal uitgemergeld. En nog steeds, jongens, let op die zonnepanelen. Let op de elektrische auto. Let op dit. Al is het maar een kleine bij bijdrage die hij ja. kan leveren. Doe het! Ja, hartstikke goed. Wie ja. uh, ook vandaag jarig is, en dat is toevallig ook een, uh, een Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar: en dat is Jer Jerome Friedman. En hij heeft dus. Uh, het eerste experimentele bewijs geleverd... dat protonen een interne structuur hebben. Later bekend als quarks. En hiervoor ontving hij samen met Kendall en Richard Taylor... in 1980 de Nobelprijs voor de natuurkunde. Nou, die mag wel genoemd worden vandaag. Dacht het wel. He? Degene die uh, vandaag ook jarige is... is... ja, in uh, 1986... werd ze geboren. Lady Gaga. Oh, Lady Gaga, wat leuk! Dat was echt de klassieker... maar deze is ook van haar... Ja, ja. Ik vind het allemaal een beetje hetzelfde. Het, is allemaal, het klinkt hetzelfde ook. Het is catchy. En als je de er videoclip erbij ja. gooit. dan ben ik al lang tevreden. Wat ja, maa ziet dat er apart uit? Ja, ze maakt al de kleding en alles zelf. Ja. En dat uh, was wel. ze was vroeger heel veel gepest. En. Uh, um, omdat ze zo'n eigen stijl had. Nou ja, dat heeft ze doorgevoerd in de muziek. Of zij ook dus eigen nummers schrijft, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar in ieder geval, uh, ja. is... Uh, het is een begrip inmiddels. Is ja, uh, ze staat op gelijke hoog, hoogte met Madonna. Echt waar Madonna. kleuren, ja. veranderingen en al die dingen. Dus uh, we, ze hebben ook een fight een beetje, die is, twee. Ja, ja. Hebben, ze, hebben ze nog niet gezoend samen? Dat, dat moet je doen, hè? Je moet even met Madonna zoenen. Dat is natuurlijk ook... ze uh, nou ook alweer? Oeps, hij did it again. Ja, uh, Britney Spears. Britney Spears heeft ook ja. met Madonna gezoend. en dat was een ja, hele logische verhaal. Is, hele klaar, is gelijk het ijs gebroken. Degene die ook vandaag jarig is, ik zie hem schoon niet staan, maar jij noemde het. Joep van Deutenkom. Ja, ja, hij is in 1960 geboren. Hij is dus uh, 55 geworden vandaag. Ja. Hij staat hier als Nederlandse cabaretier, ja? maar hij doet ook wel heel veel voor de wetenschap. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dan gaat hij uitzoeken hoe ze, uh, dingen ja. in elkaar zitten. En elke keer hebben ze daar weer een nieuwe invalshoek. En hij heeft... Een, ja, goed. Ik geloof op Discovery Channel. En natuurlijk... The Quiz. de Quiz! Ja, the... yeah, Paul. Zijn we zijn weer met de quiz. Nee. En je speelt onder bekende afvraag. En ik zou je zeggen, ze zijn niet mals vandaag. Dus je wil ze liever niet stellen. Daarom <lacht> hebben we iets nieuws bedacht. Jij mag van tevoren zometeen bepalen voor de, de quiz, en ouw... dat is natuurlijk altijd leuk bij uh, Paul de Leo. is het vanavond weer? Is ja, het... zaterdagavond. Bijavond, zaterdagavond. Ja. Het is echt grappig bedacht. Gewoon. Het is weer niet dat Paul de Leeuw de, de, de, nee, ja, de dat persoonlijkheid is. Ik... is ja, hij, hij deelt het met meerdere. Dat vind ik, dat vind ik heel leuk. Want uh, Paul de Leeuw is, eigenlijk, is niet het grappige personage... In dat, hey. uh, wat hij meestal is. Dat hij heel overheerst is. Hier ja. is hij echt heel klein en heel... Hij, hij begeleidt het een beetje. En eigenlijk zit hij meer als... als ja, hij zit er een beetje bij. Als presentator. Praat, uh, hij praat het een uh, beetje aan elkaar. Dan lacht hij er daar een beetje mee. Altijd belangrijk. Uh, nou goed, tot zover denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. ja. ja. En oh ja, diegene die ook nog jarig is... Nog even noemen Jan Blazer. Jan Blazer was gewoon echt De eerste die een beetje een soort stand-up comedian deed. En een klein stukje van die je denkt... Jan Blazer, hoe ging het ook alweer? Nou, hier. Weet je wanneer je merkt dat je wat ouder wordt... als je de agenten jonger gaat vinden? <lacht> Heeft u dat dus ook? Dat je op straat loopt en je ziet een agent... En je denkt, wat is dat nou eens? Met een petje op. Ik vind ze een beetje flassig. Heeft u dat ook? Het heeft ook iets van Wim Sonneveld-achtig, hè? Ja. Het klinkt ook een beetje Wim Sonneveld. Die uh, kan, hij heeft het ook iets weg van. Wim kan, het is uh, vlogen tijd. Het is volgens mij 1988 of zo. Is maar hij maakt hier wel echt een heel mooi punt. Ja, het het echt waar. Iedereen kent dat gevoel wel. Dat je denkt er van, er ik word echt heel erg oud. Wat, heb jij nog één puntje? Ja, de eentje die vind ik wel toch wel leuk. Dat ja? is Kees Pruis. Hij is... Uh, in 1957 is hij overleden op 28 maart. Een Nederlandse cabaretier en volkszanger. En die was heel erg populair tijdens het interbellum. Want het is, weet ik niet. Maar hij, gaat, <laughs> hij zit vooral met, de, uh, hij is bekend van het liedje van de kleinste van In het dal, In het dal En nee. ik zou wel eens willen weten wat nee. hij thuis heeft gebracht. En twee ogen zo blauw. Dit is echt heel oud, hè? 1927, 1921. Ja. ja, dat is geweldig, ja. Dit is, ja, dat is echt jouw jammer mee. Voerlui een karretje langs de zand wegreed. 19,60. Ja, dat is 95, toch geweldig? 90. Hoe oud is hij geworden eigenlijk? Hij, uh, hij is uh, 68 geworden zo. Maar dit zijn echt die liedjes die van vroeger: van Hallo, mannetje van de Radio heeft hij aan meegedaan. En ja, echt van die uh, oude liedjes die... Uh, we hebben ook bij uh, CFM, hadden we hadden een tijdje... Ik weet niet of we het nog hebben... Dat uh, Zandvoort Vnieu terug in Zandvoort met die hele oude liedjes. Oké, okay, ja, dat is dat jullie Die, die, die, vor, die ja. vorige cabaretier had het over... Weet je hoe je je oud voelt? Weet je hoe je je jong voelt? Nee. Als twee mensen over iets praten waar je echt, echt geen idee he? hebt waar het over gaat. Goed, tot zover de Zandvoort. Uh, oh nee, niet uh, <laughs> het overzicht van de datum. Ja, deze dag, 20 maart. Ja goed, het, straks, straks meer. Eerst even de struts. Ik vind ze Glamrock. Mom, put your money on me. It's true, maybe I sleep till noon for breakfast. I have a little smoke, then I get up and go. And yes, I'm always two hours late for once, babe. It's hard being. ...van die wilde muziek. Eindelijk een rustpunt in de show. The stretch and put your money on me. Oh, als je ze ziet dat je denkt... die? Echt van die opgedirkte mannen zijn het. En zo klinkt het toch wel een beetje stoer... ...maar de beelden, nee, zoek ze er niet bij. Het valt zo tegen, echt waar. Het is Toenbak, op 20 minuten over 9... ...straks naar 10 een. Goedemorgen, Zandvoort, live vanuit het Hoogland... En de lijnen zijn oké okay bevonden. Dus schuif aan en laat je informeren. Het is uh, de zaterdagmorgen. En als we het toch over geld hebben. Ja, wat een gesodemieter ook met die ABN AMRO. Die wil natuurlijk naar de beurs gaan. Uh, maar ja goed, het komt natuurlijk nu in het nieuws... dat de topmensen een ton hebben, erbij hebben gekregen. En dat vinden ze wat rommelig bij die ABN AMRO. Dus nu gaan ze nu niet naar de beurs en gaan ze het niet verkopen. Ik snap het niet helemaal. Ik bedoel... Ja, het is uh, nu ze negatief in het nieuw staan, wordt het aandeel minder waard. Dus als ze dan daadwerkelijk de beurs op gaan, kunnen ze het aandeel voor minder verkopen. Ja, ik dus geloof daar dus niet een... in. Als jij zeg maar in de bank wezen en moet geloven dat die ton die ze erbij hebben gekregen, peanuts is. Dan, en je gaat die bank proberen te verkopen. En zeg maar in het buitenland, dan denken mensen Jeetje, werk je hier nou maar voor 7 ton? Die zijn goedkoop. Nou, dan wil ik die bank wel hebben. Voor hopelijk 31 miljard. Want dan maken we nog een beetje winst. Want we hebben er 17 ingegooid, geloof ik. En uiteindelijk heeft het iets van 30 miljard heeft het gekost. Ik vind het, het eigenlijk een beetje. Dit is. Uh, ja, het is een beetje kleuter dit. Ik denk, ik vind, het gaat over peanuts. En dan gaan we nu lopen zeuren over die tonnen bij. Terwijl het over miljarden moet gaan. Ik snap het niet. Ik snap niet waarvoor dit tegengehouden wordt. Terwijl het is een heel andere wereld waar we eigenlijk helemaal. Nee, daar moeten we ons niet mee bemoeien. Denk ik. Dat moet gewoon naar de beurs gaan. Alles, laten vloeien. alles naar de beurs. Ja. En uh, sommige mensen zeggen dat het gewoon een staatsbank moet blijven. En dat een gedeelte van de bank wel afgestaan moet worden een zakelijk gedeeld. Hoor ik iemand zeggen van een zakelijk gedeelte moet je afstoten. Dan moet je verkopen. En laat die mensen die dat drunnen. Laten die, die die gigantische salarissen houden. Maar er moet ook een soort staatsbank bestaan. Waar echt de kleine ondernemer nog geld kan lenen. Hè? Want tegenwoordig kan dat niet meer. Ja, een soort boerenleenlandboek. Ja. Dat je echt vindt, ja, ik heb echt een goed plan. Nou, het klinkt echt een goed plan. Ik gun het jou ook. Jij krijgt mijn geld. Tegenwoordig is dat niet meer. Dus. Nee, daar hebben we. Um... <laughs> Formal invest, informal investors en ja. uh, business angels crowdfunding en crowdfunding zo Geld voor elkaar, we roepen het elke week. Ik uh, word er moe van, zeg maar. Oké, okay. andere ja. dingen zijn? Ja, ja. Clarkson. Daar moeten we het nog even over Oh openen. ja, Clarkson. Van die, van die, die is echt, uh, echt gecrashed ook gewoon, hè? Echt. Ja, en wij ja. dachten nog, hij komt ermee weg, maar nee. Nee. Maar ik vind, het, ik vind het wel terecht. Zeg maar, hij... Als je je producer gaat slaan omdat je biefstuk niet goed is... dan vind ik best wel... dan gaat er iets mis ja. met je. Ja. En dan... Maar is het, is het echt zo... of is het allemaal een beetje in scène gezet? Het kan toch niet zijn dat je... Dat je iemand gaat slaan voor een biefstuk? Is dat niet een soort grap geweest of zo? Dat hij dat, dat ja, gewoon... Het nee, biefstuk is niet goed. Het schijnt wel dat hij... Die... Dat hij vaker uh, van die acties had. Uh, want het was niet alleen dit. Het nee. was niet één incident. Maar gewoon, hij was een beetje een arrogant uh, uit de hoogte gevlogen type. Hè? Ja, maar dat was zo goed aan het programma ook. Ja. Die opmerkingen, die ontzettend vrouwonvriendelijke en buitenlandse onvriendelijke opmerkingen. En, en, Daar en, moest en, je toch een beetje om lachen. Ja, en auto's afkraken. De, dat je echt ja. zou... De auto's die zeg maar, normaal mensen kan, kan kopen. Nou, dat was niks. Dat, He? uh, en het, was, het was onwijs flauw. Het was... Het, is, het is, was een leuk programma. En nu gaan ze het proberen met, uh, met een vervanger. Maar dat gaat zeker weten niet werken. Want het is juist... In het buitenland is het programma echt veel minder populair dan de, dan de Engelse versie gewoon door die setting van die drie ja, gasten. Het gaat ook om het vriendschap. Het gaat eigenlijk die auto's bijzaak. Het zijn, ze zijn helemaal geen vrienden. Het zijn geen vrienden. Nee, maar hoe ze op elkaar reageren, daar ja. gaat het eigenlijk een beetje om dat, dat, dat van hey, zijn ze nou vriend of niet en af en toe meer jurkjes maken en toch bij elkaar blijven. Dat is een mooi gebaar. Goed. Nou, straks de Zandvoortse berichten. Eerst even een je muziek. Die hebben we al gehad. Nee, deze moet ik hebben. Ja, this is a membell ik kan het bijna niet uitspreken dit. Daddy was een heel goed dancer. Zo is de titel van deze plaat. Groen up, I never knew why. Daddy was so depressed. Hij altijd paid his interest, but. Ja, ah, Mier goed en leuk dit. Daddy was een real good dancer. Nou, ik weet niet. Daddy was een real good dancer. Betekent dat hij nou uh, dood is of uh, danst hij gewoon niet meer? Het is dus een dans in de, aan de wil gehangen. Zoals hij dat zo mooi zegt altijd. Het is er bijna half en half altijd even de Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal? Oh, en wat er gaat uit? er allemaal nog gebeuren hier in Zandvoort? Oh. Ja, wel, afgelopen week verschenen via sociale media foto's van enkele sterk vermagende koning. Paarden, buiten het afgesloten terrein van de, de kraansvlak. Behoorlijk wat zandvoorters deelden deze foto's... en er kwam uiteindelijk terecht bij de Facebookpagina van Dierenbescherming Noord-Holland-Zuid. Uiteindelijk kwamen zowel de dierenbescherming als beheerder van de paarden... het eh, natuuronderhoud- en begraaf, be, be, ja, begraafingsbedrijf... ja, Ekron kwam, eh, met een verklaring op een, uh, op een website. Ze zeiden, die koningpaarden zijn eigenlijk een gebied te buiten gegaan. Ze zijn zeg maar over de... nou niet over het hek heen gegaan, maar het hek was gesloopt. ze zijn ze zeg maar doorheen gekropen. En zijn ze op een bepaald gebied gekomen... waar ze te weinig eten hadden. En ze konden niet terug. Ze konden het gebied niet meer terugvinden... waar ze waren. Dus uiteindelijk... ja, daardoor zijn ze vermagerd. En uiteindelijk hebben ze die paarden... weer teruggebracht naar hun eigen terrein. En nu gaat het weer goed met de paarden. Het was echt even dat je denkt van... man, dat gaat helemaal niet goed. In die paarden, maar gollig. Andere Zandvoortse berichten zijn... Een nieuwe ja. jingle. Is wel leuk een hè? nieuwe jingle. Ja. Nou, uh, dit weekend gaat er van alles gebeuren hier in Zandvoort. Ja. Want vandaag wordt het wandelevenement de 30 van Zandvoort uh, gelopen. De 30 kilometer. Er zijn tot nu toe dan 5998 deelnemers. En er is een mountainbike evenement. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Er zijn meer dan 700 deelnemers. En zondag heb je een fietsevenement. De omloop van Zandvoort. En doen nog altijd zeer uh, populaire circuitrun. En daar zijn 13.000 deelnemers. En de sportfeest at Sandford is dus de naam voor het hele weekend. En uh, voor Sandford is het echt een enorm sportief uithangbord. En voor de bewoners ook een prachtig feest. En zaterdag zijn er dus optredens van de zanger Mike Danen. En er is een balletuitvoering, daar wil iedereen natuurlijk heen, op het Kerkplein. Ja. En in de halterstad worden bloemen aan de wandelaars uitgedeeld op de hoek bij Café Neuf. En er loopt een Dixieland-band rond. En het muziekpaviljoen is gevuld met Airborne Mallet Band. En uh, er is een toeristenpleintje, nou, kortom, er is echt van alles te doen uh, vandaag in het dorp. Ja, het is belangrijk dus we gaan ook... gaan gewoon lekker kijken en het weer is redelijk, moet ik zeggen, so far. Het is uh, ook belangrijk dat je ook je huis met je vizier... Oh, maar dat heb ik weer niet gedaan, maar je ja, zit niet langs de route. Ja, nee, als je langs de route zit, uh, dan is het leuk om je huis met je vizier en uh, ontvangst met iedereen. En als je het toch over huizen hebt, dan is het wel... Uh, oh, ja, ja, ja. Open huizendag vandaag. Ja, oh... Overal kan je gewoon naar binnen lopen. Er staat een groot bord op. Welkom, hier in Zandvoort ja. zijn ook heel veel te huizen te koop. En Daarom dat... heb ik jullie ook uitgenodigd in mijn huis. Ja, dat komt ook heel mooi van pas, ja. Dat komt echt van samen gewoon. Nou, ik ben echt nieuwsgierig. Straks gaan we naar het huis van uh, Marcus even... om even te kijken wat voor uh, huis het is. Goed. Ja, en uh, ik uh, hoop dat, uh, dat de hardlopers en alles... Uh, geen last hebben van de herten. Oh, Want ja. uh, de hertenoverlasten... Uh, ja, we hadden het vorige week al dat er, uh, het veel op... ja... Uh, yeah, Commentaar stuiten dat ze wilden afschieten. Daarom heeft het college besloten om voorlopig de bestrijding van de hertoverlasten even niet op te lossen met afschieten. Ja. Maar ja, waarschijnlijk gaat het uiteindelijk. staat het wel ergens in de regeltjes dat het wel mag. Dus waarschijnlijk als het. Echt een gevaarlijke situatie ontstaat. Gaan ze het toch doen? Ja. Dat, maar dat is mijn mening. Dat ja. is, uh... ik, ik, geloof, ik geloof dat het allemaal wel los zal lopen dat ze uiteindelijk. Uh, dat ze dat gaat doen. Met... Het, loopt allemaal wel los. Nee? het loopt allemaal wel los. We kunnen en ook en gewoon het... zo'n Amerikaanse regeling: dat als je een hert ziet, dat je hem allemaal allemaal... Bam. Uh, je uh, ja, dat je ik mag vangen. Ik zou het toch niet kunnen. Nee, nee, nee ze zien er wel niet. heel mooi uit van, van dichtbij, oh van, die, prachtig. oh, van die knuffeldieren, denk je ja. nou. Ja, dit is leuk, maar die, dit is het leuke misschien. Ik snap die mensen ook niet die dan zo'n uh, zo kop aan de muur hangen. Ja. Je? Ja. Oh, die, heb, die heb ik thuis. Ja, ja. ja. oh, echt waar? Nou, we zo gaan we even kijken. Zo'n nepper zeker van de kunststof. Die kan ik al van. Ja, die, nee, wel... ja, ja, die geen... kan zingen. Ja. Oh, die, ja, met zo'n knopje. Zo'n rood knopje in de Ja, die kan al van. Er zijn gewoon te veel herten in, het water, in, het water, in de Amsterdamse waterleidingduin. Dat is gewoon duidelijk. En nu, tijdens de, de, de, de, de voorligingsavond, heeft er iemand uit het publiek gezegd: Ik heb goede contacten met mensen. In Amsterdam, gemeenteraad. Want daar probeerde Nick van mij elke keer contact mee te krijgen. Dat lukt niet, zegt hij. Hij heeft dan een paar keer gemaild en gebeld. Dus die man in het publiek zegt: Ik ga zorgen dat u contact komt met iemand van de Amsterdamse uh, raad daar. Dan kunnen we overleggen van. Wat, wat kunnen ze nou doen in die Amsterdamse uh, duinengebied? Want die moeten gewoon iets doen met die herten. En dan is het allemaal opgelost. Uh, nog een klein berichtje? Of, ja, uh, volgende, volgende weekend is het Pasen. En op, uh, op 3 april en 6 april is het gemeentehuis gesloten. En daarnaast gaan ze dus echt zorgen nu op, het, uh, uh, op de Hoge Weg... dat de, de laatste loodjes uh, worden afgelegd, zeg maar. Want daar wordt geasfalteerd. En het is te doen dat het echt voor de Pasen klaar is. Oké, okay. ja, prima. Uh, tijd voor die landenkeuze. Ja. En uh, je hebt wel iets te doen van uh, Ramses Jaffi? Ramses Jaffi en Lisbeth Maar Dat is ook een beetje gewoon vanwege dus dat NL doet vorige week in het sarfati -huis. Want daar, daar zitten allemaal kunstenaars. En uh, ik ben toch wel een beetje geïnspireerd weer door Ramse Chaffee. Want die groep Al de Alder Liefde zong ook liedjes van hem. Okay. Ja, stel, mijn favoriet van de plaats van Ramse Chaffee is altijd deze plaats. Ach, oh, dat is zo grappig dit. <laughs> Het gaat ook maar door, hè. Het gaat maar door. Ja. Er zit geen tekst in. Ja, Ik vind ook de tekst wel heel diepzinnig. Ja, heel diepzinnig heeft Hans Lieberg ook. Die krijgt daar echt zo'n hele zaal mee mee. Ja. Maar op een gegeven moment stopt hij gewoon met spelen. En dan gaat hij hele En dan zie je hem zo langzaam afvlakken. En iedereen begint dan eigenlijk om zichzelf te lachen. Dat is echt... Dat is wel grappig. Maar goed, welk nummertje wil jij van... Het gras zal altijd groener zijn. Aan de andere kant van de heuvel. Het gras zal altijd Dan Die wil ik wel... Sorry, die wil ik niet, Peter. Ik heb gezegd welk nummer? Liesbeth. Ja, welk nummer? Ja, welk nummer? Ik zie het nummer niet op staan, aan de andere kant van de nummer 11. Nummer 11, Ramsey Shafi en Lisbeth Lisbeth. Ja, bingo. Oh, jaren 60. Ik lig in het gras. Kijk naar boven. Alles is nog mogelijk in mijn leven. Het gras zal altijd groener zijn. Aan de andere kant van de heuvel.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 To to maar toch nog steeds... Ja, ik vind dit nog steeds het leukste. Nee, Ja, sorry, ja, sorry. ik vind dit echt het leukste, gewoon. Nee, maar helemaal dat ja. mag Niet Niet erheen praten. Zo lang, oh. niet erheen praten. Gek houden ze op dan, jood. <hie> Ja, klaar, ja, ja, joh. Ja, maar jij had het net, Mark, over die uh, ene cabaretier die dat ja, gebruikt. Hans Lieber. Hans Lieberg. Hans Lieberg. En ik vind dat zo'n vreselijke man. Dus nu, nu ja? hoor ik dit, dan ga ik hem ermee associëren. Oh, oh ik, ik vind het... Hans Lieberg geweldig. Ja, ja, ik, ik... Word wel moe. ik word altijd wel een beetje moe van al die... Uh, dan speelt hij weer een stukje, gaat hij weer wat uitleggen. Ja, maar ja, ik, ik ben weggegaan. Stukje... Ik ben weggegaan bij zijn voorstelling. Ja? Ja? Mijn echtgenoot werkte toen uh, in de schouder. Dus ik ging kijken en ik denk, zal ik heel pontificaal weggaan Van wat een ruk allemaal. Ik vond, hij verkracht alle liedjes, weet je wel. Ja, ja, ja. Dan ja, ben dan alles je net even verband. in en gelijk dan maakt hij een grapje en dan lacht hij zo. En dan vind ik zelf zo leuk. En daar oh. kan ik niet zo goed tegen. Oh. Oh. Ja. Nee, precies, wij, zijn nog, wij komen uit Noord-Holland. Een mening menings. Wat doen we gewoon joh. Ja, dan doe je al gek genoeg. Doe je al gek ik genoeg. Ik kom ook uit Noord-Holland. Mallard. Maar jij bent een nieuwe lichting, hè? Ja, ja. Dat is waar. Ja, je jij, je uh, een beetje... jij gaat nog verschoppen. Maar we moeten het nog even hebben over vanavond. Gaat de oh. klok nou naar achteren? Of gaat hij naar voren? Ja, hij ja, gaat, naar achteren. Dan gaat uh, naar achteren, Hij gaat een uur naar achter. Hij gaat een uur naar. Als hij naar achter gaat, hou je nu over. We ja. Nu een uurtje overslaan. Uh, maar uh, gaat dus waard? we moeten morgen eerder opstaan. Of later. Ja, wat jij wil. Je kan gewoon dezelfde tijd opslaan, alleen, opstaan, alleen dan is, is, staat de klok een uur verder. Nou, scheelt het dat door de stroomstoring allemaal klokken toch ontregeld zijn? Ik weet het niet, ik ja. ben helemaal de Morgen op deze tijd is het tien over half elf. En dan, dan wacht ik nog even met, met mijn magnetron en zo instellen, want ik kwam vanochtend in mijn, in mijn keuken en ik dacht, plaats eigenlijk. Oh, het knippert. Ja, dat <laughs> ik ook, ja. Ja. Dus wat dat betreft, geen probleem. Ik, uh, maar morgen we moeten... gaan we hem goed instellen alles. Ja, dus ik kijk morgen gewoon ergens op internet hoe laat is het. Nou ja, dan... als je gewoon slim bent nu, ga je nu gewoon vast je klok een uur vooruit zetten overal. Want je bent toch hartstikke moe en uh, vroeg opgestaan vanochtend. En dan heb je morgen geen last meer van. Nee. Eigenlijk nou, is dat wel goed. handig. Je begrijpt altijd, is het dat het 2 en 3, de klok gaat van 2 naar 3. Dus uh, je hebt nu ja. een uurtje minder slaap. Dat maar alleen, uh, de horeca blijft gewoon lekker tot 3 dus, uur over en is het eigenlijk 4 uur. Ze dus mogen gewoon tot drie uur oude tijd... Dus die mensen die hebben gewoon een extra uurtje hebben ze gewoon te pakken die aan het werk zijn? Nee hoor. Nee. nee. Gewoon wat ze normaal werken. Nee, dan, uh... nee, nee, nee. nee, Het was niet de afspraak. Ze werken tot drie uur. Ja, maar moet je En dan... het laatste uurtje is gewoon... Ja, dat, dat heb je er zo bij. Denk je. Dan, moet je dan moet je dan. Je klok, Ja... Ja goed, ja, niet. Maar pas om twee uur mag je hem vooruit zetten, dus dan moet je wekker zetten. Ja, maar zo is bijvoorbeeld die bakkers op mijn werk. Ja, die, het wordt wel slap nu. Die ja. bakkers op mijn werk. Ja. Moeten die dan ook gewoon een uurtje eerder opstaan? Moet, krijgen die dan ook een uur eerder uh, meer betaald? Nee, nee, nee. nee het zijn nee, alleen nee. mensen in horeca me. Alleen de mensen in horeca die hebben gewoon een extra uurtje te pakken, gewoon. Goed. Nou, uh, even moppie muziek. Uh, de Asteroid Galaxy Tour. We hebben net al nieuws uit Space. Dit is een band die uh, geïnspireerd is door Space. En het heet Major... Asteroid ik... galaxy Tour. Ik denk tijdens aan Major Laser. Major Laser, ja. Dat is weer een andere bent. Major Laser toch een band? Ja. Is... Oké, okay, sorry. Gaat het vast werk. Ik straks weer een nieuw glas halen, maar ik kringloop, ja. Uh, Toebok leeft kwart voor tien in de zaterdag. Ja, ze proberen het wel een beetje rond te krijgen, allemaal. Maar ze zijn er helemaal voor elkaar. De Grieken hebben in een ultieme poging om binnen uh, de, de euro te blijven... een lijst aan Brussel overhandigd met 18 mogelijke maatregelen... om op korte termijn de, de 3 miljard toch nog binnen te, te, te harken... en ook 3 miljard te, te bezuinigen, want ze hebben natuurlijk gigantische schuld overal staan. Ze proberen Duitsland nog wel uit te kleden, want in de oorlog heeft Duitsland... Uit Griekenland heel veel geld weggehaald. We hebben een verkeerde lening afgesloten. Moeten we heel veel rente over betalen. Dus dat moet terug dat geld. Logisch, ja, je gaat overal zoeken waar je geld kan halen. Maar nu hebben ze dus een lijst gemaakt met waar zouden ze nou op kunnen bezuinigen. Nou Onder andere hebben ze iets bedacht in Griekenland. Ze vinden eigenlijk al die radio- en televisie die frequenties... daar betaalden al die bedrijven niks voor. Hier in Nederland betalen ze er miljoenen voor. Daar was het gewoon gratis. Daar konden gewoon de bedrijven gewoon geld mee verdienen op die vakanties. Nu gaan ze er geld voor vragen op die vakanties. Hé, hey, hey, lijkt me slim. Verder, de, de, de pensioenleeftijd uh, uh, blijft gewoon op... Het is het, 52 of zo? Het is dus echt heel laag. Uh, uh, voor mij 35. 35. Ja, Nog nou, lager. Ja, ja, overdrijf het helemaal. En wat ze verder willen doen is uh, een andere maatregel... is bijvoorbeeld het koppelen van het delen van de boekhouding van horecabedrijven aan de belastingdienst. Ja, Hé, hey, wat slim! Hé, hey, maar hoe zat het dan dat zij geld wilden krijgen van Duitsland? Nou, Heb je uh, al genoemd? In de oorlog. Ja, dat willen ze toch gaan doen? Ja, dat, dat gaat niet door? Ja, dat gaan ze proberen. Maar ja, dat is één van de maatregelen en dat is natuurlijk weer buiten jezelf zoeken. Wat ah. wij willen in Europa is dat ze ook Binnen zichzelf een oplossing gaan zoeken. En niet alleen maar verwachten dat andere landen weer geld gaan geven. Of een oude, uh, boete gaan inlossen of zoiets. Dat, dat. Dus nu uiteindelijk denken ze dat er ook wat meer belasting binnen kunnen halen. En, uh, bij elkaar, denken ze bij elkaar 3 miljard te kunnen bezuinigen, binnen kunnen halen. En, nou goed, voor mij is dat penis... met vergeleken <lacht> wat ze nog moeten krijgen. Uiteindelijk, als dat lukt, als het goed gekund wordt door Brussel. krijgen ze weer een nieuwe lening. En die is ook iets van, geloof ik, 2 miljard. of 3 miljard. Dus, nou ja, dat, uh, we zullen het afwachten. En anders moeten ze maar weer terug naar de. Uh, de drachma, geloof ik. De drachma, ja. De drachma. En dan, dat, dan wordt het helemaal niks meer. Dat, ja, dat is het echt helemaal. helemaal dan is het drijfstand, ja. dan zakt het weg. Yes. Ja, en ik had het vorige week over de, de, het project van Google. De, de, de street art pro, project. Yeah. Uh, mocht je dat gemist hebben, kijk heel even op onze Facebook pagina. Ik heb er een linkje op gezet. Absoluut de moeite waard. Yeah. Uh, en nu heb ik een nieuw soort street art. Het is een artiest die gebruikt uh, een, uh, een waterafstotende coating. Yeah. Die, die, die ontwerpt dingen op de computer. Die print hij uit met... Uh, op papier zeg maar laat hij het uitsnijden. Yeah. Volgens legt hij dat op de grond. Spuit hij de grond in met waterafstotende coating. Yeah. Zie je niks van. Nee. Nou ja, niet heel bijzonder denk je. Nee. Maar op het moment dat het gaat regenen. Oftewel het oppervlak te nat wordt. Komen die teksten naar voren. Omdat daar het, ja, oh, zeg maar, okay. geen water op komt. Nee. En uh, ja, hij gebruikt uh, allemaal al grappige teksten en leuke dingen. Bijvoorbeeld heeft hij er eentje met error 404 bekend van als je, je website uh, niet kan vinden nee? uh, en dan staat er erachter sun not found en <laughs> okay. uh, bijvoorbeeld ook uh, weather today punt rain en uh, allemaal van dat soort dingen allemaal leuke teksten en, en afbeeldingen en ik uh, ja. Op deze plaats ik even op de Facebook. Dus uh, kijk zeker. Kijk ook even het filmpje. Zie je ook hoe die waterafstotende coating werkt. Ja, staat er ook een gast die gewoon wijn over zichzelf heen gooit. Zonder van de wijn. Maar goed. Ja. Uh, en de, eerste, de ene gast die, uh, die wordt helemaal rood van de wijn. En die andere het loopt gewoon van hem af. En dat is gewoon een t-shirt. Ja, het is gewoon een wit t-shirt. Dus, en en die is behandeld met die coating. Dus uh, dat, uh, ik zie daar wat toekomst in. Uh, elke, je kan zeggen, elke kledingstuk behandeld met die coating. Dan heb je geen wasmachine meer nodig. Ga uh, je het af... gewoon af, uh, af, uh, lappen. aflappen? Aflappen, ja. Kunnen... ja. ik denk dat het niet goed is voor de grasmat zelf. Ik denk dat de Partij van de Dieren hier wel. Een ik denk dat het op milieu belasting. is. links en zo. Dat... Wat zeg je? Huh? GroenLinks? Ja, ja, ja, groen... ja, die, ja die, die gaat. Coating erin. zal wel niet helemaal milieu. Uh, nou ja, goed. Dat hou je toch echt. Het is niet anders. Ik nee. heb nee. wel een berichtje, maar ik denk dat we dat zo direct doen. We doen even, zelf, ja. even muziek en dan uh, straks nog even meer berichten. Even kijken wat ik in godsnaam heb klaargezet. Oh nee, die andere moet ik hebben. Deze moet ik hebben. Ja. Something happens. Parachute. Take a parachute and jump. You can't stay here forever when everyone else is gone. Been all alone, I've seen that clever. Take a parachute. some danger take a parachute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 With Something Happens. and Take a Parachute and Jump. Spring dieper. Diepen. Ik vind het wel een beetje superzappig, hoor. Ja, leuk dit, hè. 1990, jaar dat CFM begon. Uh, ja, Is zet... ook die... Is dat vanwege die crash dat je deze plaat hebt... Uh... Van the quest? The vanwege crash. die crash uh, van de week? Crash, dat, ja. Het... Dat je daarom deze plaat hebt. Ik vind het een beetje macaber. Nee, nee, nee, nee, nee, nee is niet waar. Nee, dat komt omdat de laatste, er zijn veel berichten zijn over parachuten die, uh, of parachuten die niet opengaan. Of. Uh, Voor mij was het een paar weken geleden dat er een man. ...toch vertelde dat hij naar beneden was gevallen met een paar de parachute. Maar die was niet opengegaan. En tot uiteindelijk had hij toch overleefd. Daar staat er zoiets van bij. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Nou, ik heb hier een bericht over uh, een jonge Italiaanse vrouw. En die probeert uit alle macht te voorkomen dat verschillende media. foto's van haar vriendje plaatsen. met de boodschap dat hij een vliegtuig neer heeft laten storten. Wat wil het nou? Haar vriend heet dus Andreas Gunter Lubitz. En dat is dezelfde naam dus als die van de co-piloot van de noodlottige German Rings vlucht. En omdat de 38-jarige kok ook nog eens op de co-piloot lijkt, hebben heel wat jullie ja, al de fout gemaakt. door zijn foto te publiceren bij het nieuws van de ramp. Dat is oh. wel heel bizar. Ja, en. Uh, oh, pijnlijk. De 28-jarige ja. Valeria Celletti. die heeft dus al sinds 2014 een uh, relatie met de 10-jarige Zwitser. En uh, hij heeft zelf nog helemaal niet gereageerd op de fout. Waarschijnlijk niet eens gekeken. Maar uh, ja, zij, zij was uh, zelf op een gegeven moment dan ook eventjes een van de meest gezochte vrouwen ter wereld omdat ze wat uitlekte dat de co-piloot net gedund was door zijn verloofde. En dat die breuk tot, het, tot zijn daden had gebracht. Oké. Okay. Het is toch wat allemaal? Hè? Het, het is wel bizar. Ja, oh, ja, ja, die... Hij lijkt ja. er ook nog wel een beetje op. Ja, als... zie je het? Ja, ik zie het wel. Kan hij die andere okay. gewoon Nee, deze man kijkt een stuk vriendelijker. Maar ja, goed, die andere heb ik ook een moment op naam van gezien, natuurlijk. Ja, ja, ze, niet zijn vrolijkste foto. Nee, gevaard. het was in hardloop, geloof ik. Dat is wel een foto die de hele wereld overgaat. Ja, het is echt. De Amerikaanse piloot. Die een pilletje te veel of een te, te kort pilletje had genomen. Ja, en uh, Facebook is, uh, zoekt uh, een nieuwe markt. Ze hebben natuurlijk al een, een vrij grote markt. En die willen ze gaan uitbreiden. En dat willen ze gaan doen door uh, gebieden waar geen internet is. Van internet te gaan voorzien. Nou kun je met palen en moeilijk doen. Nee, zo wil Facebook het niet gaan doen. Nee, ze willen een drone uh, uh, uh, gaan gebruiken. Ja? Die vliegt dan over gebieden heen. En daar kunnen ze dan uh, ja, in die gebieden een wifi-signaal ontvangen. En die uh, moet en... de hele tijd in de lucht blijven dan zo'n drone? Ja, ja het, is een, het is een beetje een... Uh, ja, hij, hij vliegt echt maar cirkels. Apart, apart. Dus, uh, en uh, ja, ze hebben er al mee getest met uh, deze zomer... Uh, of, uh, de, deze zomer gaan ze testen met, uh, met, uh, met de drone. En uh, ja, het prototype is al bijna af. Dus, uh... Het is, ja... De drones is echt het nieuws, echt... Uh, die gigantische uitvinding van de laatste tijd, hè? Overigens, het ding heeft wel de spanwijde van een Boeing 747. Maar laten we oh, even... <laughs> dan mag je toch wel echt op Schiphol opslijden dan. Oh ja, maar het is wel liep om een drone te noemen. Je kan hem ook gewoon nou, het, het, het, nee, een helikopter noemen. Een vliegtuig is, kan ook. 747? Het, is, het is een drone, ja? want hij wordt, een drone is een vliegtuig... Ja? wordt bestuurd op afstand. De militairen gebruiken ook drones en dat zijn niet die kleine dingetjes, dat zijn gewoon ja, vliegtuigen, gewoon oh ja, oh ja. bommenwerpers, ja. alleen zit er geen piloot in. Het wordt een, dat drone, is een drone zodra je er een camera op, op monteert en dat je hem op afstand kan besturen ja, en dat, dat je is. echt heel ver of kan vliegen. als hij uit zichzelf vliegt, volledig autopiloot, dat ja. je ook. Nou, grappig, want internet, dat, dat, dat heeft iedereen recht op hè, sommige The landen hebben zo. De internet of fakes. Ja, dat heb je gewoon, daar heb je recht op. Laatste plaatje voor 10 uur is dan weer. Ja, het is alweer 10 uur. Goh, heb ik alles ah. al verteld wat ik wilde zeggen. bericht afgelopen week. Een bouwvakker van een stijgengeval afgelopen in Zandvoort. En ik las net nog een stukje over een man die mishandeld is. Uh, Zondagmiddag, vorige week zondag alweer, een 40 jarige man uit Zandvoort is aangehouden. Na een verkeersconflict, de automobilist wordt van verdachte voorganger te hebben mishandeld... en vernieling aan zijn auto hebben toegebracht. Die man was gewoon aan het rijden. Op een gegeven werd hij tegengehouden. We reden voor, zeg maar de, de achterganger ging naar voren. En Uiteindelijk hebben ze hem tegengehouden. Heeft hij geslagen op zijn auto, heeft hij getimmerd. Echt helemaal boekje zoek gewoon. Nou goed, sterkte. slachtoffer zoek. zoek. Goed. Uh, helemaal oh, nee, koekoek. Koekoe. Koekoek, uh, laatste bericht. Voor. Want... Ja, uh, ja, voor, voor ja. tien uur. Ja, man. De vuilwagen uit Nederland die is tegengehouden, want hij zat helemaal vol met vissenkoppen. 60 ton en er mocht maar 40 ton op. En heel gelukkig uh, was er een van de vuilstuten in de buurt, die wilde nog wel een beetje vissen overnemen, maar het stonk als de hel. Dus het was viel allemaal niet mee. Nee, het valt ook allemaal niet mee. Maar oh, ja. Vissen. Nou, ik, ik beetje parfum. En ja, goed, uh, straks naar Tine Goeiemorgen-Zandvoort. Lijven naar het Hoogland. Uh, pak de fiets en ga die kant om. Wij spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering Toebak Leeft. Tot volgende week. Fijn weekend. Bedankt voor uw aandacht. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...